in Breda.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 Vegels en Sinds 1932 uw erkend pegel, lijn en zetwerkspecialist. Ook in de herfst. De hele middag. Het geluid van Kinnerman Zuid. Via 89.0 op de kabel. En overal op 105.8 FM's.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 naar AB Radio en ZFM Zandvoort in het tweede uur van het programma Zondag in Kennemerland. Het is uh, tien minuten over drie. We gaan eens even kijken hoe het staat bij de wedstrijd van uh, Roodwit. En daarvoor zit voor ons uh, Frits Reek. Frits, goedemiddag. Ja, goeiemiddag, uh, Roderik. Ja, Rood-Wit blijft uh, verbazen. Zeven wedstrijden gespeeld uh, en 21 punten. Het heeft vandaag bezoek uh, de nummer twee van de ranglijst. Union uit Nijmegen. Zij hebben uh, ook zeven wedstrijden gespeeld en hebben slechts 16 punten. Dus een voorsprong, een gigantische voorsprong voor Rood-Wit van 5 punten op de ranglijst. En op dit moment hebben we al gespeeld in die wedstrijd tegen Union 23 minuten en 15 seconden. En Rood-Wit leidt met 1 tegen 0. Een uh, juiste afspiegeling van de krachtverhouding in het veld, zou ik zeggen. Uh, de adenhouters uh, domineren in het veld. Uh, ze hebben ook twee strafcorner's uh, mogen nemen. Maar Daan Murrer uh, was nog niet helemaal goed bij de les. Uh, de treffer uh, van Rood-Wit uh, kwam indirect wel via Daan Murrer de stand. Want zijn vrije slag een soort assist, werd door Hans van Manen in de 15e minuut... achter de Nijmeegse doelman getikt. Hier uh, op, het, uh, op het veld uh, van Rood-Wit een, uh, een zonnige... Uh, een zonnige ambiance, een clubhuis dat bijna klaar is en een thuisploeg die waarschijnlijk op weg is naar de achtste overwinning. Een, een middag dus genieten daar in Aardehout. En even kijken of het ook nog steeds geniet is bij de wedstrijd Bloemendaal tegen Spaarwoude. En hier is een stand uh, 1-2 geworden door een doelpunt van Paul John in de 50 minuten, 5 minuten na de rust. was een Paul John die heel het kop en hij kopte nu. Het was een goede actie van zijn broer Tim John die die bal goed neerlegde. En Paul Joan hoefde denk om maar te schampen en zo zat hij erin. En nu wordt er een overtreding gemaakt op Tim Joan en het Middenveld. En dat betekent dat Bloemendaal op voorsprong staat wederom in deze wedstrijd met 1 tegen 2. Komt die aanval van Bloemendaal? Kan Sanderbeu? Kan komen. Kan erbij komen, kan het niet goed meenemen. Dat betekent Sparenwoude gelijk over kan nemen. Sparenwoude gaat hem meteen lang gooien met een pool op Poelgees die er goed tussen zit. En meteen doorgaat naar Sebastian Thomas. Sebastian Thomas moet dan ruimte gaan maken. Dat doet hij dan ook heel goed. En gaat kijken waar die enkels kan spelen. Ligt de bal nog steeds in zijn voet, kan nog steeds zo doorgaan. Plaatsen dan goed richting Tim John, maar die is te lang die bal. Dat betekent dat de doelman van Sparenwoude Peter Kort die bal kan oppakken. En plaatsen meteen weer diep richting de spitsen. Maar het is Sebastian Thomas die hem meteen weer oppakt. Kan, kan gaan kijken hoe die een Is dan ruimte maken. Moet het dan gaan plaatsen. Doet hij ook op Tim Beren. Tim Beren op Middenveld, heet die bal in zijn voeten. Plaat weer terug naar Sebastian Thomas. Sebastian Thomas. Aan de rechterkant van het veld Weer naar Tim Beren. Tim Beren. Moet kijken hoe die een dan plaatsen dan door naar Waterstel. Waterstel in één keer door naar Sebastian Thomas. Sebastian Thomas heeft niemand voor hem. Moet nu die bal gaan voorgeven. Komt die bal dan ook. En dan is dat die doelman die hem mis Zit van het warme En dat is de verdediger. De nummer twee. Jeffrey kaptein Die hem uh, naast het doel komt. En dat betekent we ook school voor Die gaan we nog even meenemen. Aan de rechterkant van het veld de doelman van uh, Spanemoude, die, die totaal missen, grabbelde eigenlijk ook die bal. En Wouter Snel, die gaat naar de rechterkant toe om die bal uh, neer te leggen en hem te gaan, uh, te gaan trappen. Wordt het zijn en dat hij mag nemen. Komt hij ook, die bal gaat hoog en diep eigenlijk een beetje te laag. Maar het is een Sanderbeu die moet kan pakken. Sanderbeu plaatsen we in één keer door, maar daar kan geen kwaad. En dat betekent dat die bal over de achterlijn heen gaat. En dat gevaar geweken is voor Spanemoude. En dat we gespeeld hebben in deze wedstrijd. Een kleine twaalf minuten de tweede helft. En een één, twee, voorsprong, volgende voor en wij draaien de hits die je straks pas ergens anders hoort. Je luistert naar AB Radio. En dit is deze week de Hot Rotation. Hot Rotation. Hey, lichaam na lichaam gaat voorbij. De rem is niet beschikbaar, niet voor mij. Ben ik hier, fit daar, allebei. Op mijn vork, ik zit daar, alle tijd. Van de veel. niks te haasten met planeet. In de wolken En ik kom er denk ik niet meer uit, uit, uit Zet hem op Schreeuwen mensen van de zijlijn Maar ik hoor alleen mezelf praten Ik haat het fokken, Schreeuwen mensen van de zijlijn Maar ik hoor alleen mezelf praten Ik laat het Denk het, doe ik Slapen moet ik Het gaat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 de Cool en de King op uh, AB Radio en GFM Zandvoort. Daarmee weer 10 minuten voor half 4. Zometeen natuurlijk uh, nieuws uit de regio. En ook nog uh, de wedstrijden. Bloemendaal uh, Spijrode. Nou is het ook spannend op deze mooie zondagmiddag. En ook nog de wedstrijd van rood-wit. En dan heb ik het over hockey natuurlijk. like a butterfly, so charming, baby girl. She recognizes the man in me. Number one in the world. There's something in her eyes like a spell, getting me ink my eyes. Oh Lord, she give me one smile, two smile, three smile. She got me going wild. Work more than diamonds and So her? baby. Don't change your style. Oh, no, no, love. Tease me, tease me, tease me, tease me, baby. Till I lose control. Tease me with your love until I lose control. Take all my body and soul. Oh, girl. Mm. Oh, man, your love is like burning fire in my soul. Oh, man, tease me till me lose control. Oh, man, your love Like burning fire on my soul. woman oh tease me, tease me, lose control. My ball tease me and tickle up my fancy. Right round the clock and take me, reach climax. I will reach? reach. Anyway, tell you if we stop. We are in front the sky and we not turn back. Suddenly you think I found the love that I was searching Tease me, baby, till I lose control. Whoa. Tease me with your love until I lose control. Take on my body and soul, oh girl. Huh. Tease me, tease me, tease me, tease me, baby.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 Waar ABN ADO en Zand Zandvoort in het programma zondag in Kennemerland. Daarmee werd het twee minuten voor half vier. Dat betekent dat we eventjes gaan kijken bij de wedstrijd Spaanwoude tegen Bloemendaal. En waar de stand nog steeds uh, 2-1 is. Maar uh, Bloemendaal komt een beetje onder druk. En Zwarenwouder uh, gaat een beetje glas geven. Op het doel van Bas van dan komt een aanval van Bloemendaal. Via de rechterkant. Er is een paaltje aan. Kan er niet bij komen. En betekent dat Zwarenwouder uh, eruit kan komen. Aan de rechterkant uh, van het veld. Ondertussen heeft, uh, heeft Bloemendaal wel twee keer uh, gewisseld. Dat is dat Rick Kuijten uitgaat. de het ligt op En dat daarvoor in de plaats komen is Jeroen de Dikke. Maar het is nog steeds Zwarenwouder die de bal opbrengt. Zwarenwouder via de middenveld. Vier Valentijn Oosberg. Valentijn Wordt op de spits? Gaat hij op naar nummer 10. En je straks de was ...die goed tussenkomt en die bal weghaalt voor voor uh, Jurgen Loontjes en dat betekent dat die bal nog niet ergens maar dat, dat de Spanewoud weer aanval kunnen opzetten, is het er allemaal leuk, dus is in ieder eigenlijk. En meteen uh, moet daar uh, uh, manier in komen, manier die, uh, die in het veld gekomen is uh, voor Sander Beum. Het is dus, Klooster uh, die weggaat Paalt Jan, Paul Jan kan niet bij de bal komen. Paalt Jan die, uh, die verliest de bal en dat betekent dat uh, Theo Lohman van Spanewoud die bal ook kan pakken in het hart van de verdediging en die bal uh, meteen naar voren zal gaan plaatsen en even eens kijken, plaatsen dan aan de rechterkant van veld op de rechterspit op uh, de nummer 6 Marco Brouwer. Marco Brouwer, plaatsen. Dan in het midden. auto uh, nummer 7 van het einde. Die maakt een kapeling en de staal John die erbij komt. En die kan hem niet stoppen. Er is nog steeds Valentijn die die aan de rechterkant heeft. Die zal hem gaan voorzetten. Komt die wel er ook en Die gaat verder over het doel heen. En dat betekent dat het, het gevaarlijke week is. Voor wassen wel ze. Maar hoe zal een tandje erbij moeten zetten. En hoe zal hij zelf moeten oppassen natuurlijk. Want slaan de probeert te drukken. En dat wordt niet donker droog om het zal, Dat gewoon dadelijk zeggen. Misschien moeten ze zelfs een andere lamp aan gaan gooien als het zo nog doorgaat. Maar dat zal meevallen, want die is nog een ja, klein, uh, klein kwartier te voetballen eigenlijk in deze wedstrijd. Maar dat betekent dat we dan nog steeds voor staat. En dat was er als die bal meteen gaan trappen richting Tim Weer. Tim Weer, kop hem door naar Paal Joe, Paal Joe Kan er niet bij komen, Paal Joe, kan er niet bij komen. En dan is het een nummer 15 hier en ver en ver over de boring heen schiet hij. En dat betekent dat die bal dus eroverheen is. Dat er een ingooi komt voor Bloemendaal aan de rechterkant van het veld. En dat de mensen dus die bal snel gaan halen. Want Varenoud heeft natuurlijk haast, maar het is een ingooi echt voor Bloemedaal. En het wordt ook langs de lijn, dat kunnen we gewoon duidelijk stellen. Want het wordt een beetje mistig hier ook, ja, langs de A9. Dat kunnen we dan hier duidelijk zien. En nu komt die bal dan terug. En uh, die gaan we nog meenemen, die ingooi, kijken of het gevaar gaat opleveren voor het doel van Sparumoude, voor het doel van Patrick uh, Kort. En dan speelt goed, maar ze moeten dus bij de les blijven, zoals ik al zei, komt die ingooien richting Kim Jong, Tim John. Tim John kan hem aannemen, draait goed weg, wijst hem man. een, twee bewegingen, Het zijn eigen vrij, moeten we dan gaan plaatsen. En dan plaatsen we hem terug naar Sebastian Thomas. Sebastian Thomas, die kan hem hier in ingooien gaan gooien. Komt de was richting Paul John, Die kan er niet bij komen. Die zit meteen met Stanemouwen. Die, die bal zit overheen. En dus Jeroen de Dikke die een overtreding maakt op de nummer 7 van het Oosburg. Betekent op de rand van de, van de cirkel in het middenveld, dat er er vrij trap genomen kan worden voor een Dus Auto. Paul John die gaat even de voorstand. Zodat hij niet gelijk kan, komen. komt die bal meteen naar rechts en diep richting het middenveld. En het is dan Jeroen de Dikke die die bal kan aannemen. Pak hem aan aan zijn borst. Maak een goede beweging. En is het manier die de bal moet halen. Doet hij niet. En mist daar weer ons Van die op kan zetten via de nummer 4. De nummer 4 de Vaaljohn, Vaaljohn heeft de bal aan zijn voeten, gaat kijken hoe hij plaatsen. Die plaatsen. Hij heeft die wankers kan één plaatst, dan gelijk die richting al te snel. Kan maar te snel de wijk komen? Nee, die bal die wordt weggekopt. En dat is de manier, uh, die is ondertussen komt. maar het is de nummer 15 van Zwaremoude. Kevin Winter die die bal kan oppakken. En dat is Tim Jones die bal goed wegtikt, uh, eigenlijk. En dat betekent dat overtreding gemaakt wordt uh, op de middellijn door uh, Tim Jones op uh, de nummer 8 uh, van Zwaremoude. Ronald van Geldorp. En uh, nee, die gaan nu vrij trap uh, zal snel genomen gaan worden door Zwaremoude. Uh, de nummer 3, die is, gaan ze daarmee dan moet je Theo heel van. want gaat kijken waar hij heen kan trappen. Geen bewegingen, komt die bal dan richting de spitsen. En dan moet dat gekopt gaan worden. Wordt er ook gekopt door, door de, de Kammeuners in, in de wijk komen. Het is Jeroen de Dikke die erbij komen, maar die plaatst die bal verkeerd. En dan komt hij nog die 13 bal. En dan komt er een steekballetje van Zwarte Houden. maar dat is geen gevaar voor wel wel, En dat betekent dat we hier nog te voetballen hebben een klein kwartiertje met de stand. Een 2, twee, één tegen twee. <tied> I love you. En View Like you joordet op HB Radio en Civem Zandvoort. Daarmee werd het uh, bijna kwart voor vier. We gaan naar de wedstrijd het Bloemendaal tegen Spaanwouden. En uh, waar al onder uh, gigantische druk gaat van Zwaden dat kan ik gewoon duidelijk zeggen. En Roemedaal dus uh, goed moet opletten dat ze niet een tegengoal krijgen. Want het is de manier als hij die, die bal heeft. Maak een schijnbeweging, Komt langs de man aan. Moet dan nog een keer langs de man. Doet hij dan ook. En wordt dan zet naar de zie zie niks in. En dat betekent dat Zwaden weer de bal heeft. En dan meteen de aanval gekomen voor Zwaden Woude. heeft haast natuurlijk. Komt die bal. Het is dat Tim Jan. Die is, die bal moet ontzetten. veel klooster. Die een overtreking maakt op, uh, de nummer, uh, op de nummer 8. Uh, dat is uh, Ronald van en dat betekent dat er een vrije trap komt te van de middenlijn eh, voor Spaanenwouden. En, en eh, hoe lang hebben we nog te gaan in die wedstrijd? Ik denk nog een minuut of vrij zeker op deze wedstrijd hier. Waar dus eh, Spaanenwouden aan de druk is. onbedoeld het doel van Oemdaal, zoals ik al zei, komt hij wel van Spaanenwouden richting eh, de nummer 6, Marco Trouwen, Marco Dus is erom een overtreding van eh, Wilke Kloos. Wilke Kloos legt die bal even neer. En dat betekent dat heel Spaanenwouden mee naar voren gaat eigenlijk. En dat er nog maar 1-2 eh, van, van Spaanenwouden achterin zit. En heel veel Oemdaal moet terug in die verdediging. Komt die vrij van de nummer 7, Valentijn Oosburg. Valentijn Oosburg, gaat kijken hoe hij kan trappen. Komt die wel, hoog oh, voor die pot, wijder En die was wel, weer soeverein die bal hebben. En meteen snel in het gooit naar richting Palmer. Die kan er niet bij komen. En dat betekent dat Staan de wel de bal bezit. het is water snel, water snel. Een paaltje aan. Kan pauwtje aan erbij komen? Nee, dit is nummer 8 van Staan de van, uh, die die bal terug. Uh, er speelt op Kort korte keeper. nummer 7, wanneer, wanneer Raffidi, heeft die ballen ze moeten, plaat keurig terug naar Tim Jones, Tim Jones, gaat kijken naar de muurkant, laat ze schijnbrengen, plaat ze dan terug naar wanneer, wanneer Raffidi. gaat kijken wat hij kan plaatsen, dan richting lopen, Snel, Doe dat heel goed, en snel maakt niet af, nee, die laat het niet af. En dat betekent dat die kant even is. maar dat is een goede steekbal van uh, wanneer Raffidi. en niet kan in één keer op, uh, op, uh, in, in één keer heel snel op, uh, op watersnel, en watersnel wordt er niet uitgehaald en dan komt Michel Amrams er nog in voor die laatste 6, 7 minuten, om dus toch nog een beetje extra aanval te krijgen en watersnel die een goede speler, wel wat gespeeld is en nu is het de Michel Amrams die, dus, uh, die dus die laatste 5 minuten mag volmaken, Michel Amrams die dus terugkomt uh, ja, na een hele tijd uh, en weer beschikbaar is voor een. en die dus vol van trainen is, uh, ja, dat is dat betekent een betekende stuk routine natuurlijk, in de ploeg om even om even die, die, die, die stand hier vast te houden, en dat betekent nog een minuut of vijf. Te gaan. Met de zon, natuurlijk. 1-2 voor, noemen al. Ever Plaats, even uh, snel voor wat het is. We gaan naar de wedstrijd Bloemendaal tegen Spaarnwoude. En in eerste de stand uh, 1-3 geworden in het voordeel van Bloemendaal. Het was nu Tim Jong die scoorde. Het was nog manier aan die een goede bal gaf op Tim Jong. En Tim Jong kon gewoon door het midden. En uh, ze ontspelden ze tegen tegenstander en schoten we goed in het doel. En dit moet de beslissing zijn, eigenlijk. Dit mag Bloemendaal niet meer weggeven, natuurlijk. Een 3-1 voorsprong hier tegen Spaanwouden. So how?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 Yo por ti perdí la kamer, y casi ik hasta mi cama. Cama, cama, cama, kamer, te digo con kamer, que tengo la kamer, negra y debajo kamer, el heb A ik heb quieras, mami.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 Benen om de boven je. Ik ben moe en ik ben moe. de ben moe en ik ben moe. Ik ben moe en ik ben moe. Ik ben moe negra ik ben moe. Ik ben moe en Kama kama kama baby, te digo con ik simulo, que tengo la camisa negra y debajo tengo el dibujo. Tengo la camisa negra, Gewannen hoorde je op AB Radio en ZFM Zandvoort... in het programma Zondag in Kennemerland. Het is zes minuten voor vier. Zometeen het vervolg van de wedstrijd. Bloemendaal tegen Spaanwouden. Daar is het spannend. Nou, althans, Bloemendaal staat met 3-1 voor. Dus hoe spannend dat nog gaat worden... dat gaan we zometeen horen na het nieuws van vier. Ook nog de wedstrijd van Rood-Wit. Daar natuurlijk zometeen nog veel meer over... na het nieuws van vier uur op AB Radio en ZFM Zandvoort... in het laatste uur van zondag in Kennemerland. Gemaakt door kokmakelaars.nl. <Zing2> het is nu 4 uur. Carmen Verheul met het NOW. -E